Uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. D66 wil lagere lasten voor werkenden en kleine ondernemers... minder regeldruk en ook minder concurrentie in de zorg. Ook ziet de partij Kernenergie als een van de oplossingen... voor het klimaatprobleem. Partijleider en lijsttrekker Jetten heeft dat gezegd... op een bijeenkomst in Zwolle... die in het teken stond van de komende Kamerverkiezingen. Hij hoopt dat een nieuwe generatie politici minder polariseert... en bereid is tot compromissen...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 Het leidde tot kritiek van onder meer de Zweedse regering, die wees op de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. De voetbalclubs uit de Premier League hebben afgelopen transferperiode voor 2,75 miljard euro aan nieuwe spelers gekocht. Daarmee werd het record van vorig jaar zomer ruimschoots verbeterd, blijkt uit een analyse. Volgens het accountantskantoor Deloitte hebben de 20 Engelse clubs net zoveel uitgegeven als de clubs uit de vier andere grote competities bij elkaar. Chelsea gaf de afgelopen jaren het meeste geld uit... meer dan 1 miljard pond. Twente heeft de Supercup voor vrouwen gewonnen. De BQW versloeg landskampioen Ajax in Amsterdam met 2-5. De Supercup is het traditionele begin van de eredivisie voor vrouwen. Vrijdag zijn de eerste wedstrijden. De eredivisie bestaat dit seizoen door de komst van FC Utrecht uit 12 clubs. De plek van VV Alkmaar is overgenomen door AZ. Het weer vanavond en vannacht droog en helder, vannacht 12 graden. Het kan lokaal nevelig of mistig worden. Morgen eerst grijs, later zon en sluierwolken, 21 tot 24 graden. Dit was het NWS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 You I made me mean, lie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 to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 Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt op lust. dromen, dromen van jou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 France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur, een hete zomer met ziefm, zon, zee, zandvoort en zomerhits. They think I'll be Rock and roll radio Snel, maar in de jail, ik moet er tussenuit. uit. Oh, ik ben mijn ga ik door het geluid. Yeah, ik leef maar in de dus weet ik wat ik doe. Mama, gil me nou, ben je levensmoer? moe? La mij maar gaan, met yes, je I love you too.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 je yeah, staat te shaking op mijn benen, maar crazy in mijn bol En jou zie ik zeg, straks zo rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. So stars Liefde terugverdiend. Ik schaam me zo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 Op jou, op die ogen, hemel, jou het mooiste in het leven Kan je mij de liefde geven Ik zeg jou nu keer op keer Ik wil jou steeds een beetje meer toeven.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 Lekker niet zo.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 Blijf bij jou, van jou. leven lang, leven lang, leven lang. Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti.